PvdA-kamerlid Desiree Bonis verlaat teleurgesteld de politiek. Ze was woordvoerder buitenland voor haar partij. Ze kwam uit de diplomatieke dienst. Volgens Bonis heeft de overstap naar de politiek haar niet gebracht wat ze ervan verwacht had. Bonis kwam een paar keer in aanvaring met partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Dat gebeurde gisteren nog over de muur tussen Israël en de bezette gebieden. Het weer, vannacht eerst nog wat regen. Vanuit het westen opklaringen. Overdag eerst zon, smiddags ook wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Er zijn best veel aanwijzingen dat het geen goed idee is... om meer windmolens te bouwen. Windmolens zijn duur, ze maken op het land veel herrie, verstoren het landschap. En belangrijker, er zijn alternatieven. De prijs van zonnepanelen gaat zo snel omlaag dat die vorm van energie wel eens de oplossing voor een duurzame toekomst zou kunnen zijn. Niet doen dus, zeggen veel deskundigen. Niet massaal inzetten op windenergie. En twee keer raden. Als de voortekenen niet bedriegen is dat toch precies wat er gaat gebeuren gast, Lammert Prins, geograaf en onderzoeker verbonden aan de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Lammert, Lammert Prins, hartelijk welkom. Dankjewel. Je deed onderzoek naar de effecten van het plaatsen van windmolens. Om te beginnen een keuze, voor jou persoonlijk. Een windmolen op 500 meter van je, af, van je huis of tien jaar lang een toeslag betalen op je stroomrekening? Het hangt natuurlijk van de gehoogte van die toeslag af, zeg ik dan. Nou, dan maar is, 500 meter... Laten we zeggen, een substantiële toeslag op je stroomrekening. Ik denk dan toch dat ik daarvoor kies. Want ik weet dat 500 meter afstand uh, toch nog wel erg in de gevarenzone zit... wat betreft uh, overlast van geluid enzovoort. En 500 meter is precies het wettelijk minimum? Ja, dat is het wettelijk minimum. En uh, nou ja, dat, dat, dat is een minimum dat... Uh, hè, soms is het ook veel verder hoor, maar... Um, als je bijvoorbeeld kijkt op de site windmolenoverlast.nl... dan zie je dat het hier en daar in het land ook wel anders is gegaan. Uh, soms foutief geplaatst, soms 300 meter. Maar je leest ook klachten over 900 meter. Hè? Dat hangt van een aantal factoren af. Maar, um... maar binnen die 500 meter grens, althans net buiten die 500 meter grens... dat is nog alles gebeurd in Nederland? Ja, ja. Dat is een norm die gehanteerd wordt. Uh, momenteel is een voorbereiding een structuurvisie windenergie op land. Nou, wij hebben vanuit de Rijksdienst geprobeerd... om daar ook een aantal normen in te krijgen. En elk belang wil dus zijn eigen normen erin krijgen. Uh, men heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Want als we nu met allerlei normen vanuit allerlei belangen werken... dan timmeren we de boel zo dicht, dan komt er nergens meer iets. Dus het standpunt is geweest van... we wijzen een aantal plekken aan in Nederland. Elf locaties, wat zoeklocaties zijn. En dan ga je kijken wat wat betreft de opstelling, zodanig uh, uitpakt... dat je daar de minste overlast mee hebt. Voor het uitgebreid over die overlast gaan hebben... Wat, wat, wat waren die tegengestelde belangen? Wie wilde welke norm? Nou, Wij zouden bijvoorbeeld uit het erfgoed zeggen van... hou een bepaalde afstand in, uh, in aanmerking tot dat erfgoed, hè, tot bewoners. En daar zijn wel een aantal normen voor te noemen, heel voorzichtig. Niet dat er heel veel onderzoek naar gedaan is. Maar uh, vanuit defensie, vanuit... Uh, um, Veiligheid vanuit uh, ecologische motieven zijn er allerlei normen te noemen. Hè? Dus als je al die belangen bij elkaar op zou, dan zou je met nogal een waslijst kunnen komen. En dat, uh, dat is dus met opzet niet gebeurd. Om eerst eens te kijken van nou welke locaties zijn er en kunnen we daarbinnen uh, dusdanig opstellingen kiezen, dat die overlast toch behoorlijk verminderd wordt. Want er zijn ook wel onderzoekingen, met name van landschapsarchitecten die uitwijzen dat. Uh, een opstelling in lijn, dan wel als groep op een bepaalde manier vormgegeven... dat dat nogal wat invloed kan hebben over hoe die verstoring ervaren wordt. Dus daar zit nog wel enige speelruimte in. Begin juli uh, moet er een uh, nationaal akkoord liggen uh, op, op dit specifieke gebied. Uh, dat zijn uh, mensen die binnen de Sociaal Economische Raad heel hard aan bakkeleien zijn. Daar gaan we het ook zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, als de voortekenen uh, ons niet bedriegen, is dit nou toch precies de richting waarin ingezet gaan worden. En het kabinet zal het over gaan nemen, vermoedelijk windmolens en wel meer op land en op zee. Laten we beginnen met land en laten we beginnen met die overlast. Um, want windmolens roepen veel, veel uh, weerstand op bij burgers. Snapt u dat? Ja, dat is te begrijpen, zeker als je in de buurt woont. He, want uh, wat ik zo even al uh, memoreerde, die site waarop mensen allerlei klachten kunnen doen. He, je denkt vaak van het is not in my backyard verhaal. En dat is voor een, dus je hebt ook een beetje de neiging om daar wat, uh, nou ja, wat een beetje te bagatelliseren. Maar als je een tijdje op die site kijkt wat mensen meemaken, uh, je komt er echt wanhopige, wanhopige uitingen tegen. Van mensen die ja, die niet meer kunnen slapen, die nooit meer buiten kunnen zitten. En... met die herrie beginnen, hoe groot is de herrie van de windmolen? Het is herrie wat uh, steeds, ja, een aantal decibellen weet ik niet hoor. Maar dat, uh, het is herrie wat, wat door de draaiende wieken komt. Hè, dat zwoes, zwoes, zwoes, zoals dat vaak genoemd wordt. En het schijnt ook in een, een aantal gevallen... dat die rotoren een, een bepaalde bromtoon afgeven. En ook zeker dat laag reso, uh, resonerende geluid... Hè, wat ook moeilijk te dempen is. Dat, uh, ja, dat, dat veroorzaakt die uh, geluidsoverlast. Daarnaast kun je... Uh, visuele overlast hebben, bijvoorbeeld slagschaduwen. Hè, dus dat je voortdurend. Die maar dat weer... geluid, het gaat ook over ultrasoon, onhoorbaar geluid. Ja, dat, uh, dat, dat speelt ook mee. En er zijn onderzoeken, ik ken ze niet precies hoor, maar die aantonen dat dat op den duur ook uh, op je vermoeidheid gaat werken. en, en toch voor, voor de gezondheid minder, uh, ja, minder goed uitpakt. Dan die, sch die schaduw uh, uh, waar u het over heeft. Wat, wat, wat voor schaduw is dat? De, sch oh, de schaduw van de wieken natuurlijk gewoon. De, de, langzaam... Van de draaiende wieken, hè? Dus maar is, is dat lastig? Nou, het, is het, het schijnt, uh, ik heb het zelf nooit aan de lijf ondervonden... maar uh, je, je komt van die verhalen tegen dat uh, bij een wat lagere zonnestand... als die schaduw ook nog over een enorme lengte zich voordoet... en dat je er voortdurend dat gedraai en dus die schaduw in je woonkamer ziet. Er is zelfs al... Uh, een stroboscoop-effect of zo? Ja, zoiets. So en dat, dat, dat uit, schijnt buitengewoon, weg, ja, buitengewoon hinderlijk te zijn. Er zijn hier en daar al uh, ook processen gevoerd. Onder andere vanwege dit effect. En... Um, in een aantal gevallen wordt ze dan dus stilgezet. Als bij een bepaalde zonnestand um, die wieken dus bij de huizen uh, die, die slagschaduw geven... dan wordt het uh, stilgezet. Ja. Nee, maar het is zo onschuldig. Maar als, als, als je het beschrijft als een, als, een, als een flits in feite... want het is zonlicht en weg, zonlicht en weg... dan kan ik me wel iets bevoorstellen. Ja, ja. ja dat maakt het heel onrustig. Om het voorzichtig te zeggen. Ja. Um, is, is er eigenlijk goed onderzoek gedaan... Um, naar die, die, die, die psychosociale effecten van zo'n windmolen in je achtertuin? Nou ja, dat begint te, of begint te komen. dat Is, is gaande. Hè. Men is op een gegeven moment natuurlijk begonnen met die Windmolen. Dat, dat begon in de jaren zeventig Heel erg vanuit het alternatieve circuit. Maar dat heeft zich, uh, ja, langzamerhand is dat tot, tot de gewone wereld gaan behoren. En ja, toen dat meer werd toegepast, hè, we zijn er nog maar twintig hoger dertig jaar mee bezig. Is, is langzamerhand is ook dat onderzoek gestart. Maar, uh, ja, en, en dat komt nog steeds bij ook. Maar de windmolen is, is dat het knuffelobject van de, van de, de, de, de milieulobby? Nou ja, dat boze tongen beweren dat wel. Dat zij daar erg op inzetten, ook nu bij uh, het huidige energieakkoord. Maar um, het is op een gegeven moment wel omarmd door, uh, ja, door de maatschappij. Hè. Het, is, het, is, het, het zit helemaal niet meer in die alternatieve hoek. Goed, we gaan even, even over die, die, die, uh, die gevolgen even verder. Uh, Slagschaduw hebben gehad, uh, horizonvervuiling. Ja, het argument wat je ook heel vaak hoort. Um, horizonvervuiling, omdat mensen vinden... De, de huidige generatie turbines en ze worden steeds groter hè? het gaat tot 200 meter hoog van een dusdanige schaal omvang dat het te veel domineert qua schaal uh, een te groot contrast is met het kleinschalig landschap waar uh, Nederland nog steeds voor een groot deel uit bestaat. En men associeert het ook met een, toch een soort van ja, industriële bezigheid. Hè? Het wekt energie op, het draait. Dus vandaar dat men het wel vindt passen bij industrieterreinen. Maar midden in een groen landschap, dat, dat is voor veel mensen is dat, uh, klopt dat niet. Is dat raar, dat standpunt? Of eigenlijk heel logisch? Ik kan het wel enigszins uh, volgen, uh, in, in de zin van... ja, ik vind het zelf ook vaak wat vreemde eenden in een bijt. Um, los van het feit dat ze op bepaalde plekken heel goed kunnen. Hè. Ik ken niemand die het rijtje windmolens ten noorden... van Lelystad aan de A6 lelijk vindt. Dat is nou echt zo'n plek in het landschap waar het heel ruim is... heel wijs, een modern landschap, waar die dingen eigenlijk goed passen überhaupt ook in de, de Flevopolder? Flevopolder is inderdaad, omdat het een, een jong gebied is... grootschalig aangelegd is, is dat iets waar, ja, waar je dat uh, toch gevoelsmatig... wat beter bij kunt, uh, kunt voorstellen. Maar voor mijn gevoel staat de Flevopolder... Uh, is ook behangen met die dingen? Ja, is behangen. Um, dat is voor een deel ook de reden om in dat beleid voor die uh, windenergie... nu to, uh, toch wat anders te gaan doen. He, want op een gegeven moment vergeen, verschenen ze kriskras overal. Ook Friesland, he, daar... Uh, daar stond op een gegeven moment veel windmolens verspreid En dat was voor veel mensen toch een wat onbevredigend gevoel... dat dat overal optrad. En uh, dat maakt het landschap rommelig. Dus alle partijen waren het wel over eens. Eigenlijk zou je hier een beleid voor moeten ontwikkelen. En bepaalde gebieden moeten uitsluiten. En juist concentreren op anderen. Dus met de huidige, het huidige beleid, als dat wordt uitgevoerd... houdt... Tevens een saneringsoperatie in, hè? dat je ze op bepaalde plekken weer weghaalt. En, is uh, dat zo? Dat is ja. de bedoeling. Dat is de bedoeling, dat is voor een deel voor de Noordoostpolden waar ze ook verspreid staan. Is dat de bedoeling dat ze daar nou weer weg worden gehad? Omdat ze een iets buitenpolder, maar wacht het... even. Ik, ik hoor je net zeggen, uh, juist in de Noordoostpolder is het eigenlijk heel logisch. Althans, we hadden het over de Flevolpolder. Maar in, in dat soort gebieden, dat soort jonge gebieden, is het eigenlijk heel organisch om een windmolen te hebben. Uh, dat, dat, dat vinden neem ik aan ook beleidsmakers. En dan zeggen diezelfde beleidsmakers... wacht even, wij willen ze concentreren... dus gaan we ze toch weer weghalen op een plek waar ze eigenlijk logisch zijn. Ja, maar dat, uh, dat van die Flevopols, dat geldt vooral voor oostelijk en zuidelijk. Hè. Dat zijn de jongsten, die zijn een stuk grootschaliger aangelegd... dan de Noordoostpolder. Dus voor de Noordoostpolder is besloten... hoewel ik ook meen het herinneren dat het voor een deel weer teruggedraaid is. Maar de Noordoostpolder is, nou is er ook niet een, een, een cultureel uh, feest... Het is uh, weer op Schotland. Ja, ja Schotland, ja. maar is qua, qua inrichting is het, is het toch wel iets bijzonders en toch betrekkelijk vanuit een ja, oude traditie uh, ingericht. Dus vergeleken met de andere twee uh, polders, betrekkelijk kleinschalig nog. Dat even naar die panologische kant verder kijken. Um, want want uh, de, de, de landkant van windmolens is een lastige. Nederland is een klein land, erg vol, uh, en zo'n windmolen hebben we net geconstateerd uh, roept al snel uh, vervelende gevoelens op. En, Eigenlijk ook wel begrijpelijk, hè, als ja. ik het zo hoor. Um, het zal maar in je achtertuin staan, zo'n ding. Hoe, hoe, zit, hoe zit het panologisch in elkaar? Want zijn het nu vooral uh, boeren die het initiatief nemen? Uh, tot op heden zijn het veel boeren geweest. Hè, want er zit een enorme, zware subsidie op windmolens. Dus als dat meegesubsidieerd wordt door de, door de staat... dan uh, is dat vervolgens een middel om, om geld te verdienen. Hè? Een moderne... Grosso modo? Uh, ik dacht twee ton per jaar dat je daar... Sorry? Dat, ja, ja, ja. Eén windmolen? Ja, van de, van de nieuwste generatie dat levert. Uh, ja, je kan er iets naast zien Maar dat zijn echt, het gaat om forse bedragen. Eén boer krijgt voor één windmolen op zijn terrein twee ton. Voor de modernste generatie ligt het, dacht ik, in die orde van grootte. Die kan stoppen, He, maar met het met zijn bedrijf. Het is, ja, nou ja, zo gebeurt het ook. Hè. En, en dat is een deel ook van de, van, van de overlast. Dat speelt nog wel een rol. Want het zijn dus voor een deel gewoon ondernemers... die ergens die parken willen neerzetten om geld te genereren. En, ja, maar die parken is een ander fenomeen, hoor ik je zeggen. Dat ja, nou is ja, een concentratie wat, uh, van gebieden. Maar even dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat strooigoed van windmolens, zeg maar, ja. wat ontstaan is. Um, is dat wildgroei? Voor een deel is dat wildgroei geweest. En dat wil men dus uh, wat, wat aan banden leggen... door het toch te concentreren op een paar plekken. En anderen te vrijwaren. Zodat je toch wat, uh, ja, wat, wat meer structuur geeft aan, aan, aan je landschap. Door, door, door dat soort dingen van bovenaf uh, ja. op te leggen. Maar ik wil even doorgaan op, op, op, op degenen die de initiatiefnemers zijn. Want dat maakt nogal een groot verschil in de beleving uit. Als dat windmolens zijn die door derden, door ondernemers... ergens worden neergezet over de hoofden van de lokale bevolking... in de dorpen heen, dan zie je dat dat protest veel sterker is... dan in die gevallen, want die bestaan namelijk ook... wanneer er sprake is van een soort van coöperatie... waarin de dorpsbewoners meedoen, participeren... en eventueel ook nog wat financieel gewin daaruit halen. Dan zie je dat die bezwaren ineens een stuk minder zijn... omdat ze er zelf belang bij hebben. Dus dat maakt nogal wat uit in de beleving. En in... Nou, dat is een heel interessante observatie. Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat we het helemaal verkeerd aanpakken. Achteraf zou je zeggen, van je zou, en dat is in een aantal landen is dat gebeurd... ik dacht dat het in Denemarken veel sterker geldt dan in Nederland... dat je aan de hand van participatie van de bewoners... dus daarmee veel verder komt, omdat de acceptatiegraad dan veel groter ja. is. Nee, maar wij, wij, wij laten die overheid dan weer uiteindelijk die beslissing nemen... via, via nu een, een groep mensen die erover nadenkt... dat moet er voor draagvlak zorgen, maar het kabinet gaat het overnemen. Dus de overheid gaat dat fijn opleggen, of ondernemers... met uh, toestemming van de overheid, dan is er geen draagvlak of moeizaam... Ja. Als je tegen een gemeenschap zegt... luister eens, uh, als jullie met een plannetje komen, dan horen we het wel... Uh, en die komen met zo'n plan, dan is er wel draagvlak. Dan is het in ieder geval groter. Hè? Dan is het nog een zaak dat je dat er niet op een paar honderd meter van een, uh, van een woonwijk moet doen. Hè, die afstand is dan toch wel heel belangrijk. Je hebt inmiddels de stichting Gigawiek. En dat is een behang, belangenbehartiger van mensen die dus in zo'n gebied wonen. In houten is dat ontstaan. En die zijn uh, uh, voorstander van, van windenergie. En uh, hey, liefst op grote schaal. Maar met als norm op twee kilometer afstand van een bewoonde kern. Ja. Ja, omdat je dan een heel groot deel van die overlast uh, tegengaat. En dan willen ze ook zelf kunnen profiteren van die stroom, nou meteen. ja, dat zou dan. Als je het in die combinatie doet, dan heb je natuurlijk toch een, een, een paar lastige punten, zou je kwijt kunnen zijn. Dus misschien, ik weet niet of dit, uh, dit soort zaken in dat uh, energieakkoord ook nog meespeelt hoor. Ik ben er niet zoveel over tegengekomen. Uh, uh, maar hè, het, het lijkt zo. Uh, het is dan vanaf, vanaf een, af, een optie om daar op die weg uh, verder te gaan. Ja, maar goed, dat, dat zijn betrokken partijen. Wie, wie zit er precies om de tafel? Bij de energieakkoord, ja, het zijn meer dan honderd partijen, hoor. Dus het is een... Nee, globaal? Het gaat om uh, de overheid, de overheden. Het gaat om het bedrijfsleven en om de, om de, om de, om de milieusector. In de hoop dat daar een consensus uitkomt. Uh, uh, lekker gepolderd met z'n allen. Ja. En dan gaat het kabinet het overnemen. Dat is de bedoeling. En het is de bedoeling dat het ook voor het zomerreces nog gereed komt. Maar op 8 juni, geloof ik, was in de NRC al te lezen dat de standpunten zich verharden momenteel. En nou ja, je begon je gesprek al met... Hè, dat er recent ook naar voren is gekomen van moeten we eigenlijk wel verder gaan... Op op basis van een, een onderzoek naar de kosten en baten van die... Uh, ja van, van goed we dat even parkeren. Ja? Uh, even, even terug naar die panologische kant. Uh, uh, je bent geograaf, je bent onderzoeker... Uh, Rijksdienst voor cultureel erfgoed, dus je, je hebt hier verstand van. Uh, ik, stel, ik ben een boer. En ik denk op een gegeven moment... Goh, die twee ton per jaar, dat is toch wel heel erg interessant. Ik wil een windmolen op mijn terrein. Hoe gaat dat dan vervolgens? Nou, helemaal precies weet ik het niet... want die regels zijn ook weer aan het veranderen. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de parken van 100 megawatt of meer... De big ones. Ja, de big ones. Uh, daaronder heb je de parken van 5 tot 100 megawatt, daar zijn de provincies verantwoordelijk voor. En daaronder parken tot 5 uh, megawatt, daar zijn de gemeentes verantwoordelijk voor. Dus, dus het hangt helemaal één van. Nou, we hebben het over één windmolen. Ja. Ik weet niet wat, wat, wat de windmolen gemiddeld uh, aan energie oplevert. Nu, maar... ja, tegenwoordig drie, drie tot vier. Uh, nou, dan, valt, dan, dan klop ik bij mijn gemeente aan. En de gemeente zegt: uh, Goh, meneer Dumos, dat is een interessant plan. Ja. Moesten we maar eens doen. Is het dan geregeld? Nou, dat is niet geregeld meteen. Hangt af of, of een bestemmingsplan dat toelaat. Um, hangt van het ja, soort gemeente af. Hè, want dat is de klacht die je ook vaak hoort. In de Veenkolonie bijvoorbeeld, waar het ook heel erg speelt. Dat zijn agrarische gemeentes. waar nogal veel agrarissen ook in het gemeentebestuur zitten. Ja, en die kunnen daar wat anders tegenover staan. dan gemeentes. waar, uh, waar, die, waar die boeren uh, wat minder uh, in het bestuur zitten. Ja, dus dat. Uh... Maar er ligt een enorme druk op dit dossier, omdat ja. uh, de, de, de, de, de, Nederland heeft zich gecommitteerd aan het uh, verduurzamen van onze energie. Wij zijn nu nog uh, de vieze man van Europa, gefeliciteerd met deze status. 4% uh, wordt er nu opgewekt, 4,2 om precies te zijn, ja. en dat moet in 2020 naar 16%. Gaan we dat halen? Dat is hier de vraag. He, die twijfel die, uh, nou ja, die spreekt ook uit uh, de, de, de, het, het verhaal van Willem Vermeent en uh, Rick van der Ploeg... waar zij uh, onlangs mee kwamen in de Telegraaf. En het spree spreekt ook uit uh, het rapport van de Groene Regenkamer. Dat het heel, de vraag is of, het, uh, of dat lukt, ook met, die, met de, met de we maatschappelijke weerstand. Ook soms bestuurlijke weerstand. Hè? Een aantal provincies willen er ook niet zo hard aan. Dus dat, uh, dat, dat, is, dat wordt een lastige opgave. Waarom? Ja. Als we dat al willen. Eh, en als het al een goed idee is, waarom gooien we die dingen niet allemaal over de dijk heen, naar buiten op zee? Dat is inderdaad een, een, een optie, zou dat kunnen zijn? Het punt is alleen, op dit moment is het bouwen op zee, en zeker ver op zee, hè, buiten die 12 mijlzone. Dat is twee tot drie keer zo kostbaar als op landbouwen. Hè, dus de, de verwachting is wel dat die kosten uh, hard naar beneden zullen gaan de toekomstige kom, de decennia. Dus je hebt ook opvattingen die zeggen van nou, laten we de huidige of de toekomstige generatie windmolens nog op land bouwen. Nou, die gaat 20 tot 30 jaar mee, zijn ze afgeschreven. Daarna zijn de inzichten en is de techniek zo ver gevorderd... dat je goedkoper op zee kunt bouwen en dan gaan we vanaf dan op zee bouwen. Nou, dat is een op zich interessante opvatting... door het dus als een, als een tijdelijk, tijdelijk nadeel te zien. Ja, wel 20 of 30 jaar lang, maar... Uh, ja, maar, Daarna is gekomen dat... Is een dat een lange periode om je adem in te houden. Dat, dat klopt. Hè? Dus als een soort van tussenoplossing. Op, op, Het is een keer door uh, Henk Kamp, uh, minister Henk Kamp gesuggereerd... Nou, een aantal maanden geleden. Van, zou je dan die 12 mijlzon niet loslaten... En vanaf de, wat dichter bij de kustbouw... want dat schijnt alweer een stuk uh, minder kostbaar te zijn... dan buiten die twaalf mijl. Ja, wat het duur maakt zijn de kabels door zee letterlijk... en het feit dat je heel diep... Uh, ja, de, de verankering doet. en, en, en, en, en, en, en wat, wat er allemaal niet bij kun, uh, komt kijken. Nou, die opmerking heeft hij gemaakt. En uh, prompt daarop zijn de gemeentes die aan de Nederlandse kust liggen... en die badplaatsen op hun terrein hebben... die hebben de kop bij elkaar gestoken. En zijn met een verklaring uitgekomen. Nou, je, je voelt hem al aankomen van... ja, dat, dat willen wij niet, want zij zien dat... Dus als een toch een aantasting van de kwaliteit die ze aan zee kunnen bieden. Ja, AWB ook up uh, in arms. Ja, klopt, klopt. Ook een actie gestart. Ja. Ja, dus maar ja, dat is een optie. Ik, ik hoorde die, een, licht, een licht lachje toen je dat zei net uh, dat de gemeentes dat gek vervelend vinden. Nou ja, ik heb er. Uh, we hebben er op de dienst ook wel eens over na zitten denken. Als je nou uit een aantal kwaden zou moeten kiezen. Hè, van of op het land, waarbij je dus uh, weet dat je dat uh, op allerlei uh, fronten daar, uh, daar last mee krijgt, of op zee. He, en dan zodanig op een kilometer of, nou, acht of tien, he, ik noem maar even wat, dat je ze wel ziet. Maar dan zijn er toch betrekkelijk kleine dingetjes op de achtergrond. Zeg ja, als je nou uit die twee kwaden moet kiezen, dan zou ik persoonlijk kiezen voor die optie op zee. Ja. He, de keren dat ik naar het strand ga, is dat bij, uh, bij Egmond. Nou, vanaf daar zie je ze liggen. Ja, en, ja heel windmolenpark. Ja, ik heb niet het idee van dat, dat mijn dag nou verpest wordt omdat ik in de verte die molentjes zie liggen. Maar ja. goed, dit is een heel persoonlijke beleving. En zo gaat het. Uh, ja, dat kan dus bij andere mensen kan dat weer uh, heel anders liggen. Hoe, hoe, hoe subjectief uh, is dat eigenlijk die beleving? Want er zijn natuurlijk heel veel landschapverstorende elementen, uh, zoals snelwegen en, en hoogspanningsmasten in ons land. Ja, dat klopt. Dat, uh, nou, het, is, ja, het is persoonsgebonden natuurlijk. Um, je kunt er ook een beetje de parallel trekken met uh, hoogspanningsmasten. Hè? Die worden door veel mensen... hoewel je daar veel minder emotionele verhalen over hoort... maar door veel mensen, uh, ja, als minder wenselijk gezien... let ook maar eens op, hè, als mensen een foto van een landschap maken... of van een gebouw, ze proberen altijd de hoogspanningsleidingen... en de masten buiten beeld te krijgen. Dus dat is toch een teken dat ze ze niet mooi vinden. Um, wat de verschil maakt, is dat die dingen statisch zijn. Hè? Die, die, die, uh, die windmolens, dat, die bewegen dan waardoor het... Ja, je zou kunnen zeggen dat de onrust nog wat vergroot wordt. Maar er rijden elk jaar honderdduizenden Japanse en buitenlandse toeristen... naar onze oude windmolens toe. Die ja, bewegen onze oude. Op? Die bewegen wel, maar dat is, dat, is, dat, zijn wind. Ja, dat is ook een opvatting... die een collega van mij wel heeft geventileerd. Van, je kunt er ook aan wennen op den duur, hè? Ja, traditie... Los van de vraag van de onderwoner hebben we dat te punten gemaakt. Ja, maar gewoon ja. inderdaad gewoon het landschapselement. Ja, nee, want de, de traditionele windmolens, hè, dus met de, de rietgedekte, zeg maar... die de polers droogmaalden, die werden tot in de 19e eeuw werden die ook lelijk bevonden. Hè. Maar dat is op een gegeven moment omgeslagen in een soort van nationale trots. Je zou je kunnen voorstellen dat dat ook gebeurt bij de grotere, hè, de moderne turbines. Nou... Het, het gaat niet lukken bij die turbines uh, als ze overlast veroorzaken. Dan zal, dan zal die liefde nooit ontstaan. Je zou het je kunnen voorstellen bij die turbines die echt een bijdrage leveren aan het landschap. Hè? Kom ik kom weer op het rijtje bij Lelystad uit. Ik zeg: God, ja, dat is een plek waar ze goed staan. En dat, daar past het. Ja. Ja, maar dat betekent dus dat, dat dat voor elkaar gekregen moet worden... wat niet zo'n heel eenvoudige opgave is. Dat is voor, voor een deel is dat een ontwerpopgave. Hè? Er is een, ik noem het geloof ik al even. Er is wel onderzoek verricht naar hoe je die dingen kunt positioneren in het landschap. Hè? In, in welk patroon en ten opzichte van bestaande structuur. Nou, daar zijn wel onderzoeken naar waarbij oplossingen uitkomen... waarbij de ene oplossing veel beter scoort dan de andere. Hè? Dus daar, daar, daar is niet alle rek uit. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat over um, het behoud van het mooie, toch? Het oude, het authentieke, het Klopt, typische. Ja. Um, waarom hou, houden jullie überhaupt bezig met, met uh, die, die lelijke ronddraaiende dingen? Wij ons, uh, houden ons ermee bezig omdat wij uh, ja, plannen beoordelen... Waarin, die, waarin dat naar voren komt. Hè, en de molens ten opzichte van bestaand erfgoed... We houden ons er ook mee bezig, omdat wij er als dienst op worden aangesproken door bewoners. He, dat, uh, concreet begon dat in de Veenkolonie, in dorpen als uh, Anderveensterkanalen en Kiel -windeweer. Je hebt er misschien nooit van gehoord, maar dat zijn uh, beschermde dorpsgezichten... waar mensen heel trots op zijn. En die bellen ons op en die hebben dus gehoord van de plannen van die windmolens op 500-600 meter. Die zeggen, van... ja, dat kan toch niet bij ons mooie dorp? En die snappen het niet. Maar ook parken in de Veenconolieën, toch? Dat is ja, een dat de gebieden het om... waar, waar echt serieuze plannen ja. zijn... voor grote groot hoeveelheden voor, windmolens voor, voor op een relatief groot... klein open Ja, forse parken. Die snappen dus niet. Dat kan toch niet bij ons mooie dorp. He, ons uitzicht en, on, en, en de weidzijd, dat wordt er verpest. Dus wij moeten daar een uitleg geven. Dat is voor ons een beetje lastig natuurlijk, want wij zijn een rijksdienst. Dus wij worden ook geacht het, rijks, het rijksbeleid in zaken windmolens... om dat te, te ondersteunen. Dus het is, een, ja, het is een ingewikkeld verhaal om dat uit te leggen. Uh, nou ja, uh, maar, maar wat, wat, wat leg je dan precies uit? Ik, uh, ik kan me voorstellen dat, dat de gevoelsindruk die dat maakt... is alsof je in een bos loopt en ziet opeens de koeltoren van de kerncentrale bovenuit piepen. Ja. Nou, je legt uit dat, kijk, het zijn plannen. Hè? Het, is, uh, het, is, het is een zoeklocatie waarin iets, waar iets kan gebeuren. En die zoeklocatie is veel groter hoor, dan het gebied bij Ander-Vrinse-Kanaal. Uh, maar je zou kunnen kijken van... Als je nou dat hele ge gebied bekijkt en je kijkt wat de opgave is... wat uh, kun je dan aan de hand van een bepaalde ontwerpopgave... het zo inrichten dat dus die overlast zo gering mogelijk wordt... en dat je bovendien, want dat is een beetje ook de optie... zoals het Rijk dat voorstelt... Hè, dat je een nieuwe, interessante laag aan het landschap toevoegt. Maar is, is jullie taak dan het inmasseren van deze plannen? Uh, nou, inmasseren. Je probeert, kijk, uh, je begon verhaal van onze dienst is uh, voor het behoud van zaken. Dat klopt in beginsel, maar kijk, er is uh, landschappen veranderen altijd. En wat wij willen is uh, verandering van cultureel erfgoed, die je begeleiden... He, want je kan het natuurlijk op, op vele manieren doen. En de ene manier die pakt veel beter en prettiger uiting. Want daar is de beleving beter bij, de, bij die andere. Dus dat stuk kwaliteit proberen wij te bevorderen. Maar waar, waar ligt jullie primaire belang dan? Uiteindelijk ligt dat belang bij, bij het um, bedienen van een overheid... die nadrukkelijk aangeeft, gaat geven, wij willen meer op dit gebied? Um. Ja, als, als, dat, als dat het beleid is van de Rijksoverheid, he, ondanks alle protesten... dat is natuurlijk toch een heel lang democratisch proces aan vooraf gegaan. He. Er zijn natuurlijk allerlei besluiten over geweest... van zo gaan wij om met die windenergie. He, en dat, dat is ook het verhaal van, uh, van de ploeg en vermeend. Vijf jaar geleden was dat verhaal over die windenergie... dat klopte helemaal. Ja, Want dat toen had... leek het verstandig om daar weer te maar, nou, De veranderingen zijn zo snel gegaan... dat uh, in een aantal uh, ogen, uh, ogen van een aantal mensen... die uh, windenergie heeft afgedaan dat er nu de zonne-energie voor in de plaat. Ja, ja je kan ik natuurlijk heb beloofd je beleid. dat we zo meteen over gaan hebben. Gaan ja. we ook doen. Maar even, even terug naar jullie taak en rol in deze. Uh, je kunt ook zeggen, als, uh, als Rijksdienst uh, trekken, wij, uh, trekken wij grenzen. Zeggen van, luister jongens, dit, dit moeten wij op een aantal plekken gewoon echt niet willen. Ja, nou, uh, uh, wij suggereren, hè, wij, wat ik al noemde, dat die structuurvisie van het Rijk, die noemt geen harde normen. Die zijn dus bewust niet genoemd om, om de boel niet dicht te timmeren. Wat wij aangeven, dat hebben we inmiddels in de praktijk een paar keer gedaan... dat is wij, dat wij toch aan plannen maken die nog bezig zijn met de inrichting van zo'n gebied... onder andere bij de Afslauwdijk... om daaraan mee te geven van probeer eens die afstand van die twee kilometer vast te houden. He, omdat je daarmee een hele hoop overlast voorkomt. Ja. En lang niet altijd zal die ruimte er zijn... He, maar in een aantal gevallen is dat interessant om eens te kijken... of je een ontwerp kunt maken waarbij die afstand zodanig is... dat het, dat het voor een heleboel partijen acceptabel is. Nou, dat stuk kwaliteit proberen wij dus mee te geven aan dat uh, aan, aan, aan proces. Die ambitie is gigantisch. Hè. Er moet in 2020 uh, 3200 megawatt aan windmolens uh, op de Noordzee staan. Uh, ja. En ook op land moet er een heleboel bij komen. Uh, nog eens 1800 megawatt. Uh, of Hoeveel molens hebben we het dan? Op, op land, hè, want we praten nu vooral uh, op, op land. Uh, daar moet, uh, we zitten nu op 2000, dat moet 6000 worden. Nou, uh, je hebt de, de huidige molen, dat gaat van 3 ja, van tot 5. Je hebt ze ook van 6. Maar laten we het even voor het, voor het gemak op 4 megawatt houden. Dan heb je het voor 1000 turbines. Ja die erbij geplaatst moeten worden? Die erbij geplaatst moeten worden. En dat zijn dus inderdaad joekels van soms 100, 150 meter hoog. Ja, tot 200 meter kan het gaan, hoor. En het, uh, hoe hoger en hoe groter, hoe efficiënter ze zijn... dus het, de, de, de, de meeste zullen wel van dat type worden. Uh, dat zijn dus uh, domtorens op elkaar? Nou, het is heel grappig dat je dat noemt... want als ik het verhaal wat, wat plastisch probeer te maken... dan zeg ik, stel je voor, twee domtorens op elkaar... en daar een stuk of 50 van. Dat is een windmolenpark. Aha. Dus dan wordt het een beetje, het is een beetje gechargeerd natuurlijk. Het wordt er niet mooier op zo? Nou ja, dat is het uh, punt waar velen mee zit. Hè? Maar dan is dus de uitdaging om te kijken... Van, kun je dat op een plek doen waar het zo weinig mogelijk schade kan... Of kun je ze zodanig positioneren dat het een interessante nieuwe toevoering aan het landschap wordt. Ja. He, en dat is met name de, het uitgangspunt voor de Rijksadviseur voor het landschap geweest. Om te kijken van, we doen nou altijd van op een plek waar ze het minste kwaad kunnen. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken of het een, of het een nieuwe kwaliteit wordt in het landschap. Maar ik geef meteen toe, niet iedereen is daarvan overtuigd. He, want er nee, worden ja, maar is er... We hebben wel, wel van de noodzaak dat we wat moeten gaan doen. Ja. Uh, maar goed, het blijft een ingewikkeld dossier. Even het journaal uh, van afgelopen zaterdag. Uh, dat ging met name over uh, het plaatsen aan zee. Het journaal berichtte dit. Prachtig, zo'n windmolen, denken de meesten. Maar niet in mijn achtertuin. Daarom plaatsen we ze nu ook in zee. Als ze maar ver genoeg uit de kust staan, is er geen overlast. Dat is een voordeel. En ze leveren veel meer energie dan op land. Nog een voordeel. Maar ze zijn ook drie keer duurder dan op land. Een nadeel. Er zijn nu een paar windparken bij de Nederlandse kust. Twee om precies te zijn. Daar komen er in 2015 nog drie bij. Die leveren dan aan bijna een miljoen huishoudens stroom. Het idee is om in de toekomst nog meer windparken te bouwen. Zodat zes miljoen huishoudens stroom krijgen door windenergie van zee. Ja, dat, dat, dat soort rekensommen in huishoudens dat gaat bij mij onmiddellijk duizelen. Want eh, langs de, eh, de A6 staan ook die windmolens waar je het steeds over had. Dan zie je ook hoeveel huishoudens er dan uh, van stroom worden voorzien. Dan denk ik, nou, dat is mooi geregeld. Maar huishoudens zijn maar een heel klein deel van de stroomafnemers. Ja. Dus uiteindelijk ben je er dan nog lang niet. Ook niet met 6 miljoen huishoudens. Uh. Nee, maar dat is een getal wat natuurlijk heel prettig. Uh, hè? Als je als je even voorstelt van 20.000 uh, huishoudens, honderden... Dat. Uh... Ja, dat, dat, dat hoogt natuurlijk heel, als, als heel wat. Mogen we voordat we uh, naar muziek gaan luisteren die je meegenomen hebt... even een heel klein technisch afslagje nemen. Het is niet, niet jouw uh, biotoop, maar even, even een heel klein beetje ja, techniek ja, ja. In duiken van windmolens. Want die hebben de eigenaardigheid uh, dat ze uh, alleen maar stroom produceren als het waait. Uh, goedemorgen. Um, en als het heel hard waait, produceren ze dus heel veel stroom. In Duitsland is dat een aantal jaren geleden gruwelijk misgegaan. Uh, bijna in heel Europa misgegaan omdat de traditionele centrales bij zo'n stroombult... die er dan door het net heen gaat, zichzelf uitschakelen. Is, is dat op, opgelost, dat probleem inmiddels? Uh, dat heeft zich een paar keer voorgedaan. Hè. Als, het, als, het tien, als het tien dagen te hard waait in Noord-Duitsland en Denemarken... want in Denemarken is 24% van de energie is windenergie... dan zitten ze met te groot aanbod... Ik heb begrepen dat voor een deel uh, tegen dumprijzen wordt weggedaan. Voor een deel is het, dacht ik, ook aan Noorwegen verkocht... om daarmee uh, waterreservoirs op te pompen... die je dan later weer leeg kunt laten lopen. Een nou, een natuurlijke accu. Ja, zoiets. Hè. Maar dat, wil je dat doen, dan, dan heb je dus een, een, een in Europa een systeem nodig... van aan elkaar gekoppelde netten. Want anders kan je die stroom niet kwijt. Maar die, dat is er toch? Nou, dat is er nog niet in voldoende mate. Dat heeft men onderkend, van dat dat nu dus heel moeizaam ging om die stroom weg te krijgen. Maar ja, dat houdt in dat je dus uh, ontzettend veel leidingen en, uh, en dergelijke nog moet aanleggen. Dus Met dat, heel veel... Overcapaciteit, Want het kan dus zijn dat er opeens een enorme hoeveelheid stroom... door er net afgebroken wordt. Ja, nou ja, dat is dus een van de nadelen ook. Hè? Het omgekeerde van een ondercapaciteit. Als, als tien dagen niet waait, dan moet je ook stroom maken. Dus je moet altijd een conventionele centrale op de achtergrond houden. Ja, die bij kan schakelen, maar die Precies. dus ook uit kan schakelen... op het moment dat er zo'n stroompiek aankomt. Uh, maar, maar op zich... Dat, dat probleem is oplosbaar. En ook de opslag van, van een overschot, energie. Ja, ik vermoed het wel. Ik, ik heb ook het idee dat er wel vorderingen worden gemaakt met, met wat langdurige opslag van stroom. Maar het, ook het koppelen van die Europese netten aan elkaar, of die landelijke netten in Europees verband, moet ik zeggen, dat, dat zou voor dat probleem een oplossing kunnen betekenen. Maar je ziet dat in Duitsland nu al. In het noorden wordt de meeste stroom opgewekt, in het zuiden is het meeste nodig. Nou, dat betekent dat er. Ontzettende graafwerkzaamheden in het land plaatsvinden om, dus kabels van Noord naar Zuid aan te leggen om, om al die stroom te kunnen transporteren ja, en niet van de dunste soort, precies. Ja, ja, goed. We gaan zo meteen verder. Hè. We gaan zo meteen verder praten hierover, over windmolens, de voor- en de nadelen. En vooral ook de alternatieven. Drie keer beloofd, drie keer in gaan we zo meteen doen. Lammert Prins, geograaf, onderzoeker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... is de gast, ook in de tweede uur. In de tweede uur kunt u vragen stellen aan Lammert of opmerkingen maken. Eh, op 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Eh, en we gaan de muziek luisteren. Eh, je hebt wat meegenomen. Eh, en wel van Simon en Garfunkel. Maak me gek, waarom? Ik dacht, van ja, dit is een beetje een open deur natuurlijk... maar voor zo'n programma wil je iets, een, iets laten horen wat met wind te maken heeft. Nou, dat viel nogal tegen als je daarop zoekt. Ze er geen wind? Nou, muziek over wind. Over de wind. Dat, dat de wind als onderwerp heeft, he. Je hebt wel... Uh, blowing uh, in the blowing wind. Blowing in the wind, and the wind cries Mary, en zo. Maar daar is het wind nooit echt een onderwerp. Er is over zon en regen zijn er veel meer liedjes gemaakt. Dus ik, ik laat het helemaal los wat het eerst in me opkomt. En dat is Simon Garfunkel geworden.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 La la la la la la la la la la la la la la la la la la Asking only a workman's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on Seventh Avenue.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 Luna. Frank de Mosch. Met de gast Lambert Prins, geograaf en onderzoeker... Bij, het, uh, bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uh, Lammert, um, zonne-energie. Vijf jaar geleden zei je, was het eigenlijk een volstrekt logische keuze... om te zeggen, wij zetten, wij in Nederland zetten ons geld in... als wat moet gebeuren en dan moet wat gebeuren in op windenergie. Wat is er nou precies veranderd? Wat veranderd is, is dat uh, de techniek de ontwikkeling van de zonnepanelen... en alles wat daarmee samenhangt... dat die veel sneller is gegaan dan, dan toen werd voorzien. En ook tot resultaten leidt... waardoor dat rendement zoveel groter is geworden. He? En uh, wat gemeente wat van de ploeg stellen... die windenergie, dat is eigenlijk een, een, een verouderde techniek. Die, die verbetert niet meer, dus die rendementen worden niet beter. Uitontwikkeld. Uitontwikkeld, ja. En dat is met die zonne-energie niet het geval. En um, die is ook minder van subsidie afhankelijk. Blijkt, ook zonder subsidie blijkt dat... Te kunnen worden toegepast? Ja, van de, de, de, de, de oud bewindslieden van de ploeg en vermeenschrijven, binnen nu, binnen nu, het, voor 2020 is dat zonder subsidie rendabel, zonder energie. Ja. Ja. Um, even los van de vraag of, wij, of Europa dan Chinese zonnecellen gaat, uh, zonnepanelen gaat uh, uh, boycotten, wou ik zeggen, maar <laughs> en, uh, yeah. duurder maken. <clears throat> uh, de importheffing uh, import gaat doen, uh, want dat maakt verder niet uit voor dit, dit dossier. Nou, ik heb wel berekeningen gelezen, hoor. van als die heffing er wel komt... Ja, dan, dan, dan wordt het rendement financieel wat ietsje minder. Maar het, het, het zou nog steeds uit kunnen. Hoe redelijk is het eigenlijk om steeds over rendement te praten? Want uh, als het om windmolens gaat, wordt er ook steeds een rendement gesproken. Windmolens zijn relatief duur en leveren relatief weinig. Of een langere, ze doen er langer over om zich terug te verdienen. Zonnepanelen worden steeds rendabeler. Maar moet je niet gewoon zeggen, luister jongens... Uh, de fossiele brandstoffen raken op, uh, dus we gaan het gewoon doen... Of rendement. Is ja, maar goed, dan is nog op straks. Ja, ja oké, okay, die is er natuurlijk. <coughs> Hoewel de voorspelling was een, een, een 10, 15 jaar geleden, ook in Europees verband, dat olie en gas veel sneller duur zouden worden dan nu het geval is. Dus dat, dat is ook een voorspelling die niet uit is gekomen. Nou, even terzijde. Maar dan nog blijft, ja, blijf je dus een, een, een keuze houden tussen welke vorm van alternatieve energie doe je dan. En uh, het lastige is dus, wat we al eerder constateerden... is dat, dat die vooruitzichten om de zoveel jaar weer kunnen veranderen. Dus het is ook heel lastig om nu een keuze te maken... En om nu, zeg maar, bijvoorbeeld al die windenergie op te geven. Want daar hebben we natuurlijk toch jaren in geïnvesteerd. Ja, nou ja, in feite is ook het Amerikaanse schaliegas, de game changer, toch? Ik bedoel, ja, in Amerika is goedkoop ja, gas ja. Uh, komt er uit de grond nu. Uh, waardoor goedkope kolen opeens goedkoop zijn, want niemand wil ze meer. Ja. Uh, en die worden nu in Nederland lekker uh, opgestookt en de lucht ingeblazen. Ja, nou, dat was een aantal jaren geleden volstrekt niet te voorzien dat het die kant uit zou gaan, maar dat is de is de werkelijkheid dus op dit moment. En dat is ook een van de factoren die in dat uh, energieakkoord momenteel speelt. Want de ondernemers die willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk energie. Dus die pleiten eigenlijk voor het inzetten van die kolen. En dan je die centrales maar wat schoner. Terwijl de milieubeweging absoluut 100% van die kolen af wil. Hè. Dus en dat terecht? Zit een, dat zit dus een duidelijke. Toch, want de CO2-uitstoot, ja. je, je kunt wel iets afvangen, maar niet alles. Ja, klopt. Uh, en de werkgevers die willen, schijnt, ook gewoon de vier meest vervuilende kolencentrales... die er nog zijn, de, de oudste, ook gewoon openhouden. Oh, dat zou kunnen. Zo, zo. Dat weet ik dan. Nou ja, niet. Goed, maar. Dat, dat, ja, er dat... ligt dus duidelijk een. een, een ja, meningen die haaks op elkaar staan. Hmm. Zonnepanelen worden steeds efficiënter. Uh, hebben natuurlijk hetzelfde nadeel. Namelijk dat ze alleen werken als de zon schijnt. Uh, goedemorgen. Uh, hoe zit dat landschappelijke. Uh, landschappelijke uh, de uitdaging op dat gebied? het inpassen van zonnepanelen. Ja, dat wordt ook nog iets waar wij ook als dienst over moeten nadenken. Dat, is, dat daar is een allereerste begin van. We hebben, Een aantal maanden geleden hebben we daar eens een congres over gehad... van nou, wat... Kijk, met die windenergie worden we mee geconfronteerd... door de plannen die er zijn, door de burgers die ons aanspreken. Dus we zijn gedwongen daarover na te denken. Maar we realiseren ons dat het voor allerlei andere vormen van, van groene energie ook gaat gelden. He, in ons concrete geval mag je zonnepanelen... op beschermde rijksmonumenten doen. Um, is het zinvol... De Domtoren bijvoorbeeld. Wat zeg je? De Domtoren. Nou ja, dat, ik denk dat die qua, qua hellinghoek niet zo geschikt is. Maar je kunt je voorstellen, grote dakvlakken op het zuiden... Uh, van een oud klooster of van een kerk. Dat, dat zou zich voor kunnen lenen... Kan dat? Mag dat? Vinden we dat goed? Zijn er bepaalde voorwaarden voor? Moeten die uh, een bepaalde kleur hebben, om maar wat te noemen? Nou, dat geldt ook voor landschappen. Maar is er een eenduidig antwoord op te geven? Op dit moment niet, omdat we daar nog eigenlijk niet goed naar gekeken hebben. Maar natuurlijk moeten kijken van, ja, wat zijn de mogelijkheden... He, want wij kennen nu die panelen als uh, ja, van die donker, donkerblauwe, lichtspiegelende oppervlaktes. Maar kan dat ook anders? Kun je ze ook in andere vormen krijgen? Nou, dat zijn allemaal zaken waar we op dit moment onvoldoende verweden. Ze dus moet je ook in discussie met, uh, met, met ontwerpers en met de fabrikanten. En dan ga je kijken, van kan het opgebouwen? Kan het in landschappen? He? Want wij hebben in ons uh, tijdschrift van de Rijksdienst daar prikt een grote foto van, een, van een, ja, een weiland in Nederland. wat Dat helemaal is vol is gezet met die zonnepanelen. Kan dat? Vinden we dat goed? Of zeggen we dan ook van ja... dat vinden we toch een te veel industriële uitstraling hebben... net zoals bij de, uh, bij de windturbines. Dat, dat, dat, dat, dat voelt niet prettig. Maar, nou, dat de, moet nog beginnen, maar dat. die verstoring is wel natuurlijk van een totaal andere orde... dan, dan de windmolen van uh, 200 meter hoog. Die is veel meer op een lokaal. Hè? Verticale elementen in het landschap... die vallen natuurlijk veel meer op. dan uh, Dat hebben we ook met hoogbouw in binnensteden gehad. Daar gaan we ook enorm protest tegen... omdat het zo zichtbaar is. En een vlak... Ja, dat zie je pas als je er vlakbij bent eigenlijk. He, dat geldt voor die zonnecollectoren ook. Zijn wij als land niet eigenlijk gewoon helemaal verkeerd bezig? Uh, aan de noordkant van Europa zit wind. Aan de zuidkant van Europa zit uh, zon. Waarom combineren we dat niet? Windmolens naar het noorden, zonnepanelen naar het zuiden? Dan, ja, dat, uh, dat klinkt theoretisch natuurlijk heel mooi... maar dan moet je daar internationaal afspraken over maken. En ik heb ook wel gehoord, het is heel link in de zin van... Uh, stel dat wij onze zonnecollectoren in de Sahara doen... Um, dat moet wel hier naartoe komen. Ja. En ze kunnen, het in, uh, hè, ze kunnen het daar zo afsluiten. Dus je bent erg afhankelijk van het buitenland. Volgens mij hebben we nu ook uh, onze olieafhankelijkheid... ook niet echt heel gezellig. Ja. Goed, we gaan straks verder praten. In de tweede uur van Casaluna. Heeft u opmerkingen, vragen over windmodus, ervaringen ermee? Vragen aan Lambert Prins? Bel ons op 0800 1121. In de tweede uur is Lambert ook nog steeds bij, Hartstikke gezellig. We gaan verder praten met de geograaf en onderzoeker... verbonden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.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 De Spin. Een radiocrime in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Dat er morgen minister moet opstappen is een heel Gaat klein. Alles volgens een boekje binnen dat team zijn methodes gebruikt. Controle. Aflevering 54. Een loser. Ah, kut. Hm? Wat? Armin is net ingesloten. Tonnen. Of verdenking van drugshandel en verboden wapens. Hebben ze bewijzen? Geen idee. Hebben we een alternatief? Iemand anders dan Armin? Nee, nee, alles loopt via hem. Dus alles is naar de kloten. Pietje Hofstra? Hé, hey, klootzak. Met mij. Grijs. Zeg ik heb net Armin Oost aangehouden vanwege die wildwest toestand gisteren. Wat? Uh, heeft hij mee te maken? Dat was jij toch? Die me naar de Hugo stuurde. Met die tipgever van je. Doorzichtig hoor. Wat moet jij nou met Armin Oost? Wat iedere politieman met die klootzak zou moeten. Opbergen. En voor altijd als het kan. Godverdomme! Grijs korteling. altijd weer die grijs Korteling. Wietse, loop je even mee? De collega's uit Amsterdam hadden Armin Oost gearresteerd. Het was de zoveelste stap in de eindeloze prestigestrijd tussen Korteling en mij. Korteling was direct, agressief. Zoals altijd. Ik had dit moeten voorzien. Tien jaar geleden. We zaten achter een dealer aan. De Rotterdammer werd hij genoemd. En Gijs was jouw partner. Uh -huh. Die Rotterdammer handelde, op grote schaal. Maar dat kregen we niet rond. En toen verzon Gijs een truc. Ken ik die zaak? Dat kan. Die Rotterdammer heette Bosman. Oh. Aad Bosman. Wat was de truc van Korteling? Hij plande een inval in de bokschool van Aad. Iets met brandveiligheid. En stom toevallig vonden ze in Aad's kantoortje... een plastic tas met cocaïne, met wiet, met speed, Met alles wat je maar wilde. En op die tas zaten de vingerafdrukken van Aad. Slim. Alleen, ik weet dat Aad nooit spullen in zijn kantoor had. Zo dom was hij niet. Die tas was gepland. Door Gijs. Ik heb de samenwerking meteen verbroken. Hè? Wat? Waarom? Ach, kom op, Jacques. Hij heeft lopen klooien met bewijsmateriaal. Oh. En de zaak tegen Bosman? Hij is veroordeeld. Twee jaar. Shit. Als Gijs datzelfde kunstje bij Armin Oost heeft geflikt. Armin moet zo snel mogelijk uit de bak. We moeten dit zien af te ronden voordat de politiek zich ermee Heb je hier drinken in je tas? Mom. Ja. En je appel opeten? Ja. Nou, kus. Ze wordt wel een hele meid, hè? Papa. Jezus, Sherman. <laughs> Wat doe je hier? Ja, we hebben toch vanmiddag afgesproken bij de advocaat? Ik laat alles vallen, Lea. Ik stop met die hele handen als jullie maar bij me terugkomen. Alsjeblieft, Ik Sherman. Ik mis jullie. Ik word gek in mijn eentje. Vanmiddag, Sherman. Hiermee een schopje tegen Schenen, Jacqueline. Dat zullen mensen je niet in dank afnemen. Dat moet dan maar. Armin is voor ons de ingang naar de top. Oh, sorry. Stuur maar door. Ja? De bewijzen tegen Armin Oost. Is het wat? Tegen iemand als Armin Oost is altijd wel wat te vinden. Wij proberen de directie onderuit te trekken. Dat vond jij ook een goed idee. Als ik jou je zin geef, moet je wel met resultaten komen... anders slaat het terug op jou en op mij... Je hoort van me. Meneer Trompenberg. William Trompenberg, de advocaat van Armin Oost. Ik had u gebeld. Trompenberg, inderdaad. Zoon van, neem ik aan. Ja, ja. Zullen we naar de kantine gaan voor een kopje koffie? Zeker, graag. Er is in ieder geval de verdenking van illegaal wapenbezit. Die verdenking slaat nergens op. Er zijn wapens aangetroffen op de binnenplaats van de club. De binnenplaats is bereikbaar via een steeg door een niet afgesloten poort. Iedereen kan daar wapens hebben neergelegd. Punt voor u. Waar wordt mijn cliënt nog meer van verdacht? Als ik dat weet, kan ik de situatie misschien ophelderen. Drugshandel en betrokkenheid bij een schietincident... Maar het is aan de politie om daar bewijzen voor te leveren. Ik geef ze nog even de ruimte. Hoe lang? Ik neem aan dat u toegang wilt tot uw cliënt. Uiteraard. Ik zal erop toezien dat u daarin niet belemmerd wordt. Oh. Mocht er nog vragen zijn, mijn deur staat altijd open. Dat geldt ook voor u, meneer. Ja. Ja, nou, dank u. Het spijt me, Sherman. Maar ik kan echt niet anders. Ik wil Samantha vaker zien. En ik wil ook dat ze bij me komt wonen. Vaker zien? Nou, misschien. Maar bij je wonen, nee. Je hebt de nailstudio. Je hebt alimentatie. Wil je me nou ook Samantha afpakken? Jouw huis is niet veilig. Er is daar nog nooit iets gebeurd. Oh, daar is mijn tram. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik breng je wel, douchie. Waar moet je naartoe? Sherman, je zit erin vast en je komt er niet meer uit los. Zie dat nou eens in. Lea, Lea, waar wonen jullie? Ik, ik, ik, ik moet Samantha toch ophalen? Ik bel je en dan spreken we een plek af. Artis speeltuin. Wat, vertrouw je me niet? Ja, jou wel, maar de mensen om je heen niet. Advocaat. Maar Reed, een boekhouwer ben je. Gelukkig denkt de officier daar anders over. Net als over dat wapenbezit. Begrijp ik nou dat er geen enkel concreet bewijs is tegen mijn cliënt? Het onderzoek loopt nog. Ja, dat bedoel ik. We pakken hem. Is het niet nu, dan wel de volgende keer. De druiven zijn weer zuur, inspecteur, of moet ik zeggen, arrestantenbewaarder. Jongens, ze gebruiken jou totdat ze je niet meer nodig hebben. En dan krijg jij een kogel door je kop. Oeh, dit klinkt als intimidatie. Nou, daar ga je bij de handje. Hm. Ja, dankjewel. Kijk aan. Mijn favoriete fiscalist en advocaat. Armin, hoe gaat het? zitten. Wat uh, hebben ze tegen je gezegd? Nog helemaal niks. Hé, hey, eerlijk zeggen. Vind jij prettig dat ik achter de deur zit? Ik ben jouw advocaat, dus ik wil je hier weg hebben. Zeker weten? Wat hebben ze? Wapenbezit? Nee, die wapens zijn van tafel. Ik weet niet wat ze verder hebben, maar ik vermoed erg weinig. Die wapens zijn van tafel. Zo, goed gedaan. Maar wat willen ze dan nog? Ze hopen dat de mensen gaan praten over jou. Dat kunnen die mensen beter niet doen. Ik denk dat die mensen dat wel begrijpen. En dat die mensen ervan uitgaan dat als de een iets doet voor de ander... de ander iets doet voor de een. Goed. Zeg. ik zit met het transport dat betaald moet worden. Je hebt me mijn tekenbevoegdheid afgenomen. Heb je een pen? Hier. Hier, je hand. Banco de Bogota. Zes miljoen binnen twee dagen. Sherman Cordelia, hij moet dit regelen. En als hij dat niet wil? Hij wil. Hoe lang kunnen ze mij hier houden? Uh, niet zo lang. Dagje of zes. Oh, jammer. Het is wel lekker rustig hier, weet je. Tijd. Meekomen. Boekhouwer. Kijk. De onderzoeksleider. <laughs> Die hoopt dat je in de verhoren jezelf gaat beschuldigen. Bek dicht. Oh, dat is toevallig. Dat is precies het advies dat ik mijn cliënt net heb gegeven. <lacht> Eindelijk had ik het Jacqueline verteld. Over grijs en mij. Maar waarom had ik haar niet alles verteld? Deed de waarheid misschien te veel pijn? Of was ik te ijdel, te onzeker en durfde ik haar mijn zwakte niet te tonen? Ja, Joke hier. We moeten praten over Saskia, die zich allemaal in de hoofd haalt. Ik weet het niet. Ze is nog geen 18. en de rechter heeft bepaald dat ze bij mij... Drukte jij mij nou weg? Ben je wel thuis? Wa waarom neem jij niet gewoon op verdomme wietse? Saskia komt niet thuis en ze zegt dat ze bij jou zit. Ik vind dat jij dan naar mij moet brengen, anders stap ik naar de rechter en dan laat ik haar halen. Maar daar heb ik helemaal geen... Sorry, sorry, sorry. Sas, sorry. Ben je nog kwaad? Ach. Wat zijn dat? Oude foto's. Mm -hmm. Let's zien. Ja. <laughs> Grappig. Wat zijn jullie jong? Oh my god, die kleren, dat haar, pap. Wat is er? Hij is de schuld, hè? L Wie? Waarvan? Gijs. Klootzak. Hé, hé, hé. Je zou Gijs hier wel vaker tegenkomen, dus wen er maar aan. Zei je moeder dat? Ja, stomwijf. Hé, hey, hé, hey, niet van die taal, ja? Pap, hij is er de schuld van dat jullie uit elkaar zijn. Dat is niet zo. Waarom zijn jullie dan wel uit elkaar? Maar op een gegeven moment merkte we dat de liefde over was. Prap, dat zeg je altijd. Heb je dat wel eens aan je moeder gevraagd? Ze wil er niet over praten. Ze schaamt zich. Tegenover mij. Oh. Er is iets wat ze niet toe wil geven. Dat denk je maar. Hé, hey, waarom houdt ze anders ter mond? Jij weet het ook. We merkte dat de liefde over was. Het ging nou eenmaal zo. Jij moest weg en die lul kwam een week later al uit de slaapkamer. Hé? Wist je dat niet? Godfuck. Hm? Zij heeft jou gedumpt. En mij ook, eigenlijk. Sorry, schat. Maar je vader is een loser. Wat? Heeft zij dat gezegd? Nee, dat is wat ik zeg. Hoe kan je dat nou in godsnaam denken? Een loser, Sas. Het is zoals het is. U hoorde onder meer... Sander den Hartog, Hein van der Heijden en Sigrid en Napel. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Henk Apotheker.